Bijna premier Rob Jetten maakt morgen bekend wie Nathalie van Berkel gaat opvolgen. Zij zou staatssecretaris worden in het nieuwe kabinet... maar dat gaat niet door omdat ze had gejokt over haar studie. En inmiddels heeft ze ook besloten om als D66-Kamerlid op te stappen. Het is een groot drama voor haar, zegt Jette. Een ziekenhuis in Enschede gaat nep-operaties uitvoeren... om te kijken of die net zo goed werken als een echte. doel is om te kijken of patiënten van buikklachten afkomen... als ze een al denken geholpen te zijn. Artsen twijfelen namelijk of de operaties echt helpen... of dat het idee geholpen te zijn al genoeg is. In de Utrechtse stad Vianen is een hennepkwekerij gevonden... op een opmerkelijke plek, onder een brug in de A2. Er zaten een kleine 200 plantjes. Toen de kwekerij werd ontdekt, was er volgens de burgemeester verder niemand. Er is daarom nog geen verdachte opgepakt. De Friese politiek steunt het plan om het Olympische schaatstoernooi... over vier jaar naar IJstadion Tijalf te halen. Dat is volgens de fracties de perfecte manier... om Friesland aan de hele wereld te laten zien. De volgende winterspelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede ijsbaan. De Fransen kiezen daarom voor Heerenveen of Turijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond wordt de bewolking dikker en rond middernacht gaat het in het zuiden regenen of sneeuwen. Morgen in het midden en zuiden sneeuw, langs de Belgische grens regen en in het noorden droog. Het wordt 2 tot 6 graden. En dit was het nieuws op Slijm. En lekker, want Flitsmeister meldt geen vertragingen langer dan 5 minuten. Lekker doorgassen dus op die A-wegen in Nederland. Wel vier snelheidscontroles op de A2 richting Weert bij Maasbracht. 219,6. De A29 richting Dinteloort bij Noord Daar 15,2. De A50 richting Apeldoorn bij Beemte-Broekland. 211,9. En de laatste op de A73 richting Venlo bij Sint-Odilienberg. 12,9.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 Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op 10 heeft staan. Vriend! Vriend! Er is een NL-alert! Huh? Stil eens. NL-alert! Oh, er is een NL-alert. Oh uh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, Beef! Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen. En zometeen de uitslag van het beatboxen. Wint team Jeske of wint team Florian? Team Jeske! Je hoort het over vijf minuten na Bruno Mars. <tied> Voor de Slam Nighties 500. Rhythm is de Dancer Snap uit de jaren 90. Nu wat anders: gloedje, nieuwe muziek. We zijn aan het beatboxen. Team Jeske. Heeft Milky met Just the Way You Are. En Team Florian you kiss, heeft deze meegenomen. <middels> Willy Wartal, Daniek, Donny en Egap. Ja, en het is spannend hè Florian? Nou, heel spannend inderdaad. zou ik gewoon die oude appjes laten horen? Ik ga huilen in een hoekje. Uiteraard ga ik voor team Jeske. Ja, ja. Wat jij dan? Ja, okay. Mozelen, nou. later. Kies lekker voor jou hoor, uh, Jeske. Echt, uh, ja. jouw nummer is veel beter. Veel en veel beter. Dus lekker voor jou kies ik. Ook al was het een kort fragment. Natuurlijk, Jeske. Als ja, ik stop met die beatboxen. Stop met die oude appjes, dit is niet ah, meer leuk. Het is bijna alsof ik deze mensen heb ingehuurd. Maar ja. dat is niet zo. procent ging voor team Jeske, what the fuck? Ja, nou schatten, ik hou van jullie allemaal. Let's go. Dit is Milky: Slam beatboxen. en op je radio Lush Live. De Slam Middagshow. Florian en Jeske. Yes, Florian en Jeske hier met uh, de Slam Middagshow... tot en met uh, 8 uur. En gelijk na die Slam Middagshow... dan uh, is het tv'tje aanzetten... want dan is de short track mannen van de 500 meter... Olympische Spelen. Nou, en ik vind schaatsen sinds Nou, de komt jaar, het hoor. Oh. Heel erg leuk. Oh, echt, toch wel? Nee, echt. Het, uh, vooral het gedeelte vrouwenschaatsen vind ik erg leuk. Want toen ik eenmaal die eerste... Uh, dat was op de duizend, was dat Femke tegen Jutta. Ja. Ik heb gewoon met tranen in mijn ogen zitten kijken. Dat is, het, was... is het ook niet dat het schaatsen heel leuk is... omdat wij als Nederlanders er gewoon heel goed in zijn? Ja, maar dat waren we dus eerst niet. Hè? Want uh, Femke is de eerste die dus op 500 ja. ook goud heeft gepakt. Dus het is inderdaad ook... Nou ja, toch... Nu ineens zijn we heel goed. En ja, dat maakt het ook automatisch natuurlijk leuker. Maar ja... Ik maakte een beetje de vergelijking. Het voelt een beetje als de Formule 1, e, maar dan echt sporten. Ja! En op ijs. Jij vindt Formule 1 niet sport? Nee. Nou ja, wacht, begrijp me niet verkeerd. Ik heb, ik heb respect voor de Formule 1. Ja. En ik snap dat heel veel mensen dat leuk vinden. Maar de inspanning voor schaatsen... Uh, ik heb wel het idee dat je daar fysiek harder voor moet trainen. Dus ik... Dat ja, ik je zag het ook bij de Joep Bennemarsen. Toen hij mocht, opnieuw mocht rijden, zeg maar... die, uh, die duizend meter, omdat hij gehinderd werd. Hij mocht nog een keer. Maar hij was zo leeg. Zijn lichaam ja. was zo op van 90 seconden schaatsen. Dat is echt een inspanning die je ja. levert, inderdaad. Ja. Maar onderschat dat short ook niet. Want dat is natuurlijk wel een tikkeltje anders dan normaal gaat, de short track, dat is natuurlijk heel kort. En dan moet je scherpe bochten maken. Ja, dat Zo. is echt een tactisch spelletje is het ook. Uh, met straks dus op de 500 meter Jens van het Woud... Uh, Melle van het Woud en Teun Boer... die kans maken op een uh, gouden plak. Althans, Jens van het Woud... Die kan zomaar zijn derde pakken. Ik hoop het, want op dit moment staan wij volgens mij vierde op de medaillespiegel. Ja, Zal klopt. Zal ik het dus even verifiëren met mezelf? Met dertien medailles, als het goed is. Dat zou toch lekker zijn? Kunnen wij nog die, die top drie in? Nou, dan zouden we Amerika in moeten halen. Die staan nu op de derde plek. Kijk, Noorwegen, dat gaat nooit lukken. Dat is uh, zo'n waanzinnig want nee, die die hebben gewoon 33 plakjes. Ach ja, zo, jezus. Maar wij zouden wel... Oh, we staan nu op de zesde plaats, zie ik, Florian. Oh, jezus. Oh. Oh, dit gaat niet goed. Dus, nee, nee, wacht. Wij hebben nu 13 plakjes. Ja. Zweden heeft er 15, Frankrijk heeft er 17 en de Verenigde Staten die heeft er 24. Dus wij hebben vanavond veel te doen willen ja, in die top 3 te komen. plakjes, alsof er plakjes aan zijn die ze moeten verdienen. Hey, en na de mannen glijgen, gaan ook de vrouwen aan de bak op de short track. Uh, Zoe Deltrap, Michelle Velsenboer, Sandra Velsenboer en Selma Pausma. die kunnen daarvoor een gouden plak gaan. Allemaal als je al die shorter. namen, als die allemaal nou een medaille pakken... komen we misschien toch in die top 3. Nou, zet hem op, jongens. <laughs>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 Don't show, don't go off the edge When your heart feels broke Forgive and forget When the year comes round God knows where we'll be All done, just breathe And dream a little dream with me When the year comes round God knows where we'll be All done, just breathe And dream a little dream with me Armin van Buren en Dream a Little Dream bij Slam. Dit is een Slam Middagshow met Florian en Jeske. Jeske, jij al negen jaar in jouw relatie. Een eeuwige Ben je ja. je al beu? Nou, op het moment uh, een beetje. Want oh. hij was uh, iets vergeten met Valentijnsdag te reden. Oh, een cadeautje. Ja. <laughs> nou, uh, je hebt in ieder geval een vent. Mijn liefdesleven is tot nu toe echt een gigantisch drama. Maar ik las vandaag een onderzoek. Het wordt alleen maar erger. <laughs> Waarom dat is hoor je zo meteen. ...begint je weekend al op vrijdag. Weekend! Woehoe! Slam Mix Marathon! Slam, lekker weekend! De Slam Mix Marathon. De grootste DJ's op aarde. 24 uur in de mix. Deze vrijdag onder andere... Nicky Romero, Sam Veld, James Hart...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 Gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, geboederd, gedropt. Genieten van Drop. Nu ook suikervrij. Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar ben ik echt zin aan in. Ja, natuurlijk. Papa heeft het al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties... krijg je nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekzeeel. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op.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 Karwei maak het mooier. Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Ah, wat een hotel.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 En dan nog het weer van weer online. Het is koud en met een beetje pech valt er morgen sneeuw. Vooral in het zuiden. En langs de Belgische grens blijft het regenen. Terwijl het in het noorden dan weer droog blijft. De temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden. Ja, en dit weekend, ik zag zondag 13 graden. Ja, lekker toch? Lekker die korte broek aan. <laughs> nee. too, soon, too soon, Even kijken, geen vertragingen gemeld door Flitsmeister. Wel twee flitsers. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Broekland. 211,9. En de A73 echt richting Venlo bij. Sint-Odelienberg 12.9. We hebben hier die tv aan staan en Curlen is nu bezig. Nou, dat blijf ik toch een bizarre sport vinden, zeg. Ik heb ook nog nooit twee mannen zo hard zien poetsen. <lacht> <lacht> Florian en Mogen ze bij mij thuis ook wel eens komen doen. <lacht> ja. Ik kan ook wel een poetsbeurt gebruiken. Scobbers, scobbers. <lacht> <lacht> Just a Jack Style en John, turn the lights off. Elbow And just put you up to the maximum. Uh-oh. Here we go, here we go. What it's do when the music starts to drop. That's when we take it to the, the parking park lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For damn presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. F the media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My black livin' in color, like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled. I'm waiting for just 'cause I act like Lauren Hill. Frankly, it's a rap, no bargain deals. I drive a four-wheel wide with foreign wheels. Oh, and Baby it's Brick City, you heard of that. We blessed and hung low like Wait, Bernie you. Mac. Gods, let him out. Women, uh, let him in. It's like I'm ODB, uh, that what uh, you did, really did We zien eigenlijk alleen maar bij Slam en Sam, Florian en Jeske. We zijn inmiddels vier dagen verder na Valentijnsdag. Ik heb het zelf niet gevierd. Ik ben zo single als het maar zijn kan. Ik stond met mijn grote liefde bier in de carnavaltent. Jij hebt wel gevierd, toch, Jeske? Nou ja, gevierd. Ik ben, ik, mijn vriend is maar wel een beetje vergeten... maar ik had wel iets leuks voor hem. Ja, je bent al negen jaar ja. samen met je vriend. dus negende Valentijnsdag. Ik, uh, ik kwam een onderzoek tegen, een Amerikaans onderzoek. Het blijkt dat we gemiddeld twee keer verliefd worden in je hele leven. Twee keer maar echt verliefd worden... Nou, van die twee keer heb ik tot nu toe nog weinig, <laughs> nog weinig gemerkt. Ik heb het gevoel dat ik nog nooit echt verliefd ben, uh, ben geweest. Maar ik ben, ik ben toch even benieuwd. Ik heb een, uh, een liefdesexpert aan de telefoon: marie Oze, Marie, goeie avond. Hi, goeie avond. Ja. Twee keer verliefd, dat klinkt wel weinig, hè? Ja, hoe kan dat nou? Voor mijn gevoel ben je toch veel vaker verliefd in je leven? Ik denk ook, ik heb het onderzoek even gelezen... want jullie hadden mij dat gestuurd... en zij hebben daar mensen ondervraagd... Hè, naar hoe vaak ben je verliefd geweest... en dan passioneel verliefd geweest. En ik denk dat mensen gemiddeld zich twee keer herinneren... dat ze zo van hun sokken werden geblazen... dat ze niet meer konden eten, slapen... en uh, geen honger meer hadden. Uh, maar dat is vaak iets anders dan verliefd zijn... en die liefdevolle, lange relatie hebben. Hey, en in het geval van... Uh, van Jessica natuurlijk, J jij bent nu al negen jaar samen met jouw vriend. Uh, dat was een jeugdrelatie. Nu word je dus twee keer verliefd in je hele leven... Dat nu ja, gaat ik nog een je in je achterhoofd in je achterna, nou, of andersom? Het kan zomaar zijn dat, dat jouw vriend oh denkt over 30 jaar... Hey, die, die vrouw daar. Nou ja, hij is me wel vergeten met Valentijnsdag dit ja, jaar. Nou, ja, nou, dat was... is ja, het begin van het ja, einde. Ja, dat is het gevaar. als je langer bij elkaar bent, dan is het gevaar, het bestaat het gevaar... dat je elkaar verliefd neemt. Maar uh, als je een grote verbouwing kan overleven... Ja. Dan ben jij was aan het verbouwen toch ook? Ja, dat is ook zo. Ja, dat, daar zijn we dan wel weer doorheen gekomen. Dus dat is dan wel heel ja, knap. Het is, en Valentijnsdag is ook eigenlijk de dag voor de singles dus Florian ja jij had een kaartje kunnen stu sturen naar je geheime liefde of... Ja maar Marie ik vrees een beetje want dat las ik ook in dat onderzoek. 14% wordt nooit verliefd. Ja, ik heb ik heb helemaal geen geheime liefde. Ik heb geen idee joh, naar wie ik een kaartje zou moeten sturen dan. En ben je wel eens verliefd geweest? Ja, ja, ook, ook ja, niet, niet echt, heb ik idee. Heb jij nooit gehad dat je iemand bij de bar zag staan die je wilde tongen? Nou, dat... Ja, neem maar dat is anders. Dat vind ik niet oh, yeah. verliefd, verliefd of zo. En heb jij um, ook vriendschappen met vrouwen? Ja. Oh, interessant. Ja, ik, dus, <laughs> ik, denk, en nou, nou, ik vind dat een interessant vind het zo... geval. <laughs> <laughs> nou, um, ik geloof niet zo in vriendschappen tussen mannen en vrouwen. Oh, niet? Ik... ik heb heel veel vrouwelijke vriendinnen. Ja. Nee, het kan ook hoort. Het zegt ook heel veel over mij... dat ik er niet in geloof, maar dat is een ander verhaal. Uh, maar het riekt de zaak zo dat de een toch meer wil dan de ander... Ja, Florian, is State dat Institute. zo bij jou? Zit dat bij jou, ja. Nou, ik heb niet echt die intentie, zeg maar. En ja, heb je dat... het wel eens andersom gevraagd? Nee, nee ook niet eigenlijk. En misschien moet je daar eens mee beginnen nee, maar, de, ik, volgend jaar vanavondwijdsdag. Ja, nou, ik ga mijn beste vriendin maar zoenen. Nou, voor Volgend jaar vanavondwijdsdag weet je <g> in ieder geval wat je te wachten staat. Nou, lekker ben jij. <s Shahoe> nou, Marie José, dank je wel weer voor je tips. Je hebt graag gedaan. Succes oh. nog. Dank je wel, joe. Stay Slam, Middag Show. Florian and Jeske. Slam. slam, slam. I must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy needing girl opposites attract. It's physical, only logical. Try to ignore that it means more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 Turner en What's Love Got To Do With It in de Slam Middagshow. Inmiddels is het avond tien voor acht. Ja, Florian en Jessica hier zo. Aangenaam. Hallo. Hallo. Wij hebben ook ergens last van. En dat is? Jeuk. Nee. <laughs> nee, wij hebben last van FOMO. Ja, enorme ik FOMO. Want gisteren was de première van De Jeugd van Tegenwoordig, die nieuwe film. Nou, uh, als je niet bent opgegroeid met de jeugd van het tegenwoordig... dan kunnen we eigenlijk geen vrienden zijn. Nee, dat is zo. Dat is een statement, maar ik maak nou, dat het Dat zijn wel even. heel veel mensen, denk ik, <laughs> toch wel. <laughs> nou ja, en die was dus gisteren in première... nou, daar waren wij niet bij, maar morgen... Hoezo nee, hebben wij geen uitnodiging gekregen? Nou, omdat we hier toch altijd nog wel te gast zijn, hè? Dat is waar Wij dat. zijn hier even als vakantiebureau zitten wij hier. Dus oh, ja. nou, nu ga je een beetje toch uh, naast je schoenen lopen. Maar we gaan wel met de jeugd van het tegenwoordig bellen. Ja, even, de, ja? Nou, morgen in de, in de slem, uh, slem middagshow. Dus dat, dat wordt echt tof gezellig. Ja, gezellig. Hartstikke gezellig. Altijd een keer met die gasten willen bellen. Ja. Wat is je lievelingsplaatje van ze? Oeh, ik vind Get Spanish vind ik uh, echt oh, heel ja, goed. Oh ja, die is. So yeah. Dona, so yeah, so ja, Let's Get stem. Spanish. Ja. Nee, dus dat wordt hartstikke leuk. En uh, we gaan ook bellen met. Nou ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zeker. Want ons Patrick is natuurlijk in Las Vegas ja. op dit moment. We zitten op de plek van Patrick, Erik, Jan van Juli en Julia. Uh, Erik, Jan en Julia die zijn gewoon op vakantie. Uh, Patrick ook soort van. Maar die is naar Las Vegas. Een workation noemen ze dat ook wel. Ja, want uh, de gok van je leven. Uh, Sabine was het volgens mij. Hè, ja, die klopt. Die won de trip van haar leven. De gok van haar leven. Die is ook naar uh, Las Vegas met drie vriendinnen. En die gaat binnenkort dus die 10.000 10 euro inzetten op rood of het was eigenlijk 2600 euro. Toch? 10.000 euro. Kijk, ik ben helemaal. Z zei, heb ik het helemaal verkeerd gezegd. Ja, Volgens mij, volgens ja, mij heeft S Jessica wel een beetje gelijk. Ik heb in, in principe altijd zat. gelijk. Nee, je haalt nu even een andere actie door je hoofd. Maar kijk, het maakt niet uit, want het kan zomaar 10.000 euro worden. Oh ja, 2.066 euro, dat was het <grijpt> ex ja, Sorry, ik ben er helemaal niet meer bij, bij. Het is, is woensdagavond 8 uur. Nou ja, en daarom is het goed dat we morgen even Patrick bellen. Want die gaat ons vertellen hoe is de sfeer. Hij staat met vier vrouwen. Ik bedoel, ik wil daar alles van horen. Dus hopelijk neemt hij op morgen dat allemaal. En ook op Patrick. Morgen vanaf 5 uur. There's more to lie in the When the hopes are low and the fear is high There's more to life You are not alone When you free your mind You can see the light There's more to life I hope you know It's not the end Your story matters There's more to life You are Italië, Ronnie Flex en hoe het is. Was je erbij bij New Wave of niet? Nee, maar ik had me daar toch een partijtje ook weer fomo van. Als ik had geweten dat dat